Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Advocaat Bram Moscovic is door de Raad van Discipline in Amsterdam op de vingers getikt... omdat hij een rechter heeft beledigd. De raad geeft hem een waarschuwing en ook waren zijn uitlatingen onnodig grievend. De rechter. De raad is van oordeel dat Verweerder zich met zijn uitlatingen in het interview... niet heeft gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. De in het interview geuite op de persoon van meester van Oosten gerichte kritiek ontbeert een zakelijk karakter en overschrijdt de grenzen van de vrijheid van meningsuiting van een advocaat. In het interview met de Telegraaf zei Moscovici dat rechter Marcel van Oosten tijdens de rechtszaak tegen Geert Wilders bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat en dat hij kennelijk van bovenaf was volgestopt met opdrachten. Moscovici was niet bij de uitspraak aanwezig. Tijdens de behandeling van de zaak had hij gezegd... dat dit een goed recht is om rechters te bekritiseren. Politie en justitie hebben een grote inval gedaan bij Deutsche Bank. Er zijn vijf medewerkers van de bank gearresteerd. Justitie is bezig met een onderzoek naar belastingontduiking... bij de handel in CO2-emissierechten. Zouden in totaal zo'n 25 verdachten zijn. Correspondent Tim de Wit. Wat nu bekend is, zouden ze in elk geval zo'n 230 miljoen euro... Uh, op die manier achterover hebben gedrukt. En vermoedelijk zelfs meer. En, uh, ja, op, uh, ze deden dat op een dusdanig slimme manier dat de Duitse fiscus er in elk geval niet achter kon komen. Bij de actie vanochtend op het hoofdkantoor van de bank in Frankfurt waren honderden ambtenaren betrokken. In de tas die eergisteren werd gevonden op een treinstation in de Duitse stad Bonn zat een zeer gevaarlijk explosief. Dat meldt de klant Frankfurt de Allgemeine op basis van bronnen bij justitie. In de tas zaten metalen buisjes gevuld met poeder, een wekker, batterijen en gaspatronen. Als het explosief tot ontploffing was gebracht... zou de explosie vergelijkbaar zijn geweest bij de aanslagen in Madrid, schrijft de krant. Bij die aanslagen in 2004 kwamen op meerdere locaties 191 mensen om het leven. Het openbaar ministerie wil het bericht van de krant bevestigen nog ontkennen. En ook is volgens justitie niet duidelijk wie erachter zit. Minister Dijsselbloem steunt plannen om het banktoezicht in Europa te beperken tot grote banken. Het gaat erbij om banken met een balanstotaal van meer dan 30 miljard. De Europese ministers van Financiën praten er later vandaag over. Behalve de grote banken komen ook banken die door Europa zijn gered onder toezicht. Gaan ook stemmen op om alle banken, dus ook de kleinere, aan het toezicht te onderwerpen. Maar de ministers zullen dat waarschijnlijk nu niet besluiten. Dijsselbloem erover in de Tweede Kamer. In de derde fase de overige banken. Daar zit de discussie nog over. Voor ons is het cruciaal dat de ECB in ieder geval de bevoegdheid krijgt om alle banken rechtstreeks te kunnen ingrijpen. De Polsbank, bij Arnhem is sinds vanochtend afgesloten voor bezoekers vanwege de sneeuw. Volgens de gemeente Reden, waar het natuurpark onder valt, is het er door de gladheid levensgevaarlijk. Ook kunnen bomen en takken naar beneden vallen door het gewicht van de sneeuw. De gemeente controleert het natuurpark om te bepalen of de situatie veilig genoeg is om het gebied weer vrij te geven. Tweer dan regen en natte sneeuw, maar ook wat zon. Het wordt een graad of 1 in het oosten tot 5 aan de kust. Morgen zon en bewolking, in de avond wat neerslag, een koude zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt. Stel u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elspet Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag is er veel aandacht voor de bijzondere datum van vandaag. 12-12-2012. Feyenoord huldigt de twaalfde man, het publiek, het Feyenoord-legioen. En deed dat zo. Voor ons staat 12, maar voor één ding, het legioen. Met jullie hebben we gelachen, We hebben gehuild. gestreden. Wij nee, willen jullie bedanken voor al die jaren onverwaardelijke steun. Staatsbosbeheer moet bezuinigen en toch moet het werk gedaan worden. En daarom moeten wij zelf de natuur maar gaan onderhouden... met de scheppen en het snoeischaar de bossen in. Chris Kalde, directeur van Staatsbosbeheer. We moeten nu dus als een groep padvinders het bos in met een schep op de rug... Nou, wij, hoe meer vrijwilligers, hoe beter. We hebben er nu zo'n 4.000, dus ik zou zeggen op naar de 40.000. Dus als we gaan wandelen, ook ondertussen even wieden of zo? Een aardige vorm. Nee, <laughs> joh, maar ik denk, denk dat we andere manieren wel hebben... Om het, uh, om het behoud van onze terreinen mogelijk te maken. Al negen jaar zoekt Karel Hammer met behulp van Bladmuziek... waarin een gecodeerde kaart zou zijn zitten... Uh, zou zijn, naar een nazi-schat. Vandaag maakt hij de code openbaar... in de hoop dat anderen me kraken. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Heeft u al veel reacties gehad? Vanochtend uh, 200 e-mails. En maar... de Facebook-pagina loopt storm. Uh, dus het gaat echt heel hard gelijk. En had u dat verwacht? Uh, niet 200 in één ochtend. Dat ging een beetje heel snel. Ik moet ze nog wel uitschriften, natuurlijk. Ik, ik weet niet hoe serieus ze allemaal zijn. Het is nu zo druk dat ik dat uh, niet helemaal kan inschatten. Er zullen ongetwijfeld een paar knettergestoorden tussen zitten. <lacht> maar ik zag er al eentje die ik erg interessant vind. Oké. Okay. Geen enkele strafpleiter spreekt zo tot de verbeelding als Bram Moskowitsch. Het mediagezicht van de advocatuur is volgens de ene een, uh, een een maffiamaatje en volgens zichzelf is hij een messie... Twee journalisten schreven een boek, Het Geheim van Bram Moskowitsch. Een van hen is hier, Marian Husken. Welkom. Ja, er is net een uitspraak gedaan door het Hof van Discipline. Uh, Moskowitsch heeft een waarschuwing gekregen. Had je dat verwacht? Uh, ja, misschien wel. <lacht> het hing het er vanaf. Ik ja. kon dat niet inschatten. Nee. Is het erg voor hem? Nou, het is de zoveelste tik op zijn vingers. En, maar goed, die andere klachten die waren veel ernstiger nog. Ja. Alleen, dit gaat alleen maar over, ja, alleen maar, maar gaat wel over iets belangrijks. Namelijk, hoe onafhankelijk is de rechter? En hoeveel kritiek kan je hebben op een rechter? Want ja, een rechter doet een uitspraak. En dat moet je toch respecteren, ja. En zeker in een zaak als Wilders. Twee Australische DJ's liggen zwaar onder vuur. Ze haalden een grap uit met de verpleegster van Kate Middleton. En blijven vragen, maar de publieke opinie is duidelijk. De DJ's zijn schuldig aan de dood van deze verpleegkundige. Politiek filosoof Govert Buis bespreekt in onze rubriek Zwart-Wit Morele Dilemma's. Zo ook deze. Goedemiddag Govert, hartelijk welkom. Goedemiddag. In welk kamp zit jij? Schande of een goede grap moet kunnen? Um, een goede grap moet kunnen. Ja? <laughs> Zonder aarzelingen? Nou, je, kunt, je kunt ze niet verantwoordelijk houden, vind ik de dj's, voor deze gevolgen. Dat is, uh, dus je kunt vervolgens allerlei vragen stellen over uh, de ethiek van de, van de pers enzovoort. En daar heb ik ook wel wat erover, over te zeggen. Maar je kunt ze niet verantwoordelijk houden, vind ik tenminste moreel verantwoordelijk houden... voordat iemand op deze grond uh, zichzelf van het leven beneemt. Dat is, uh, ja. Onze dichter is vandaag Vrouwtje van der Ploeg. Haar gedicht over de uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u ons uw mening laten weten? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Bram Moskowitsch, hij spreekt tot de verbeelding. Het is infaam en het is abject. Het is een clichébeeld van uh, ja, veel geld verdienen... met mooie praatjes, uh, grote boeven vrij krijgen. Ik ga uw rechtbank vragen... En u hebt er recht op om te weten waarom. In uh, grote auto's rijden en dure maatpakken lopen. Ik beheers mijn taalgebruik, maar ik zeg het meneer dat hij onder ede staat. Ons redactie zegt, Bram Moscovits belt en wil reageren. Daar nou heb ik mijn Hendricks vandaag alle leugenaar genoemd. Dus dat zal ik niet herhalen. Het is onbegrijpelijk wat ik hoor. Het is oké, okay, heren. Ik voel in één keer artikel 662 lid 2 van het burgerlijk wetboek opkomen, zeg. Wat mij betreft de beste advocaat van Nederland. Zodra mensen kritiek op u hebben, ja. schiet u meteen in het defensief. Ik heb een hekel aan dommeheid. Ja, die Moskowitz heeft hele grote mond. Uiteindelijk zal het hem niet lukken om holleder vrij te krijgen. Kelder noemde mij, een maffiamaatje, een beroepsleugenaar. De leugen regeert. Bram Moskowitz, de advocaat van Daisy Bouterse. De eerste beelden, op de dansvloer geef ik u geen toestemming om die uit te zenden. Ik stop. Nee, daar was ik het niet mee eens. Yeah. Bram Moskovic, levenslang geraïeerd. Man mannen van een zekere leeftijd. Ik weet wat het is en blijkbaar had ik er niet heel veel verstand van. Ik heb uh, betere dagen gekend. Het was een zware dag. Marjan Husken, jij schreef samen met Harry Lensink een boek... over Bram Moskowitz, het geheim van Bram Moskowitz. Een zware dag, hoorden we net als laatste zin. Is dat vandaag ook weer een zware dag, denk je? Ik denk het wel. Ik bedoel, vol vertrouwen ging hij uitleggen... dat hij vond dat hij recht had op vrijheid van meningsuiting... en dat hij kritiek kon hebben in de Telegraaf op uh, de rechter in de Wilderszaak. Ja, want leg nog even uit, deze zaak ging niet over dat geld... waar het eerder over ging en over hoe hij zijn praktijk voert... maar dit ging over een belediging. ging over een belediging, ja. Hij vond dus dat de rechter in de Wilderszaak... Opdrachten van bovenaf was uh, volgestopt. Dat wil zeggen dat de rechter niet onafhankelijk uh, zijn oordeel zou hebben uitgesproken. Uh, ja. En ja, dat hoor je niet te doen als advocaat. Ik bedoel, Als er een uitspraak ligt, ligt er een uitspraak. En je hebt justitiële stappen, kan je ondernemen. Als je het er niet mee eens bent. Mm. Maar je moet niet dit doen. Nee, en dat is dus blijkbaar ook wat het Hof vindt, want die waarschuwt hem. Ja, de Raad van Discipline. Ja, oh ja de Raad van Discipline, niet hof. Ja, dus het Hof Het is ingewikkeld. Inderdaad. Hij gaat in beroep bij het Hof van Discipline. Oh, ja. okay. Tegen alles, Goed. waarschijnlijk. Nou, jullie hebben samen een, een uh, boek over hem geschreven. Jullie hadden eerder al een uitgebreid profiel in Vrij Nederland... waar jij voor schrijft uh, geschreven. Waarom nog een boek? Nou, um, omdat het, het smaakte naar meer. En ik bedoel, het smaakte naar meer. Je, toen het profiel uitkwam... Uh, toen hadden wij ook geschreven dat hij vorig jaar bijvoorbeeld een berisping had gehad... En de mensen van die berisping die lazen het profiel en die geven gehaven ook hun verhaal. En dan denk je van ja, ik krijg toch een, nog een ander beeld van Moskowitz. En toen hij voor zich moest verantwoorden voor die vijf klachten van ex cliënten ja, toen vielen mij toch wel de schellen van de ogen... want het ging toch om eh, ja, oplichting en valsheid in geschriften. En dan denk je van ja, eh, dat normale mensen zouden dan eh, waarschijnlijk... voor een gewone strafrichter zelfs worden gebracht... Hm. En het gevolg is ook dat een van die ex-cliënten... ook aangifte heeft gedaan bij de Amsterdamse politie. Maar jullie vonden het dus nodig om het beeld dat wij hebben van hem... om dat toch te nuanceren of aan te vullen in ieder geval? Nuanceren en aan te vullen. En we waren ook nieuwsgierig hoe, dan, hoe de verhouding is... Waarom, hoe het komt dat als je mensen spreekt... dat ze niet uh, op naam uh, met, met je willen praten. Want er zijn heel veel mensen die wel willen praten... maar uh, niet uh, met hun naam in het boek willen staan. Nee. En hoe komt dat? Nou, men, uh, Moskowitz heeft de neiging dat als je kritiek hebt, dat hij meteen een fax naar je stuurt. En, uh, je... Mooi dat hij dat nog doet. Wie doet dat nog? <lacht> nou, uh, hij wel. Wat van de inhoud af, Thijs? Ja, ja hij, hij dreigt dan vervolgens dat hij stappen zal ondernemen. Maar hij dreigt dan ook dat hij stappen zal ondernemen in de media. Hij heeft mediamacht. En als iemand in de media iets over jou zegt... dat je een dommoor bent of dat je fouten hebt gemaakt... dan kan je je niet verweren. Mm. En dat is voor veel mensen die in de advocatuur werken... erg vervelend als ja. je zo wordt weggezet. Ik neem aan dat hij niet mee heeft gewerkt aan dit boek. Uh, nee. Hij, wij, voor Vrij Nederland uh, hadden wij dus... Uh, na aanleiding van zijn eigen boek... want op zijn eigen boek heeft hij op de flaptekst staan... Van, je moet niet alles wat over Bram Moskowitz wordt geschreven... moet je voorwaarden nemen. Nee. Nou, naar aanleiding van het boek zouden we hem interviewen. En we lezen kritisch. En we hebben een enorm archief en een enorm geheugen. Want ik ken al zijn vader, ook toen destijds met ze gesproken. Dan denk je van, ja, in dat boek staan ook zaken die niet helemaal kloppen. En dan ga je ook daaromheen, als je journalist bent, praat je ook met anderen over Moskowitz. Ja. En dat kwam hem te oren en dat... Vond hij niet netjes nee, dat nee. wij met anderen over hem praten? Gewoon alleen ter voorbereiding van een uh, stevig profiel. Ja, maar wilde die dan wel jullie de woord te staan... om te voorkomen dat jullie met anderen moesten praten? Of zat dat er ook niet in? Nee, dat, uh, we hadden een afspraak en die afspraak werd afgezegd. We hebben vervolgens wel wat je doet met een profiel. Je stelt uiteindelijk nog weer je vragen, legt die weer voor. Nou, ook dat uh, werd niet uh, gehonoreerd meer. Nee. Nee. En... Kom je nog wel eens tegen, want je bent nog wel eens in rechtszalen? Oh ja, dan... En dan uh, dan kijkt hij dwars door me heen en zijn cliënten, zware jongens, die zeggen mij vrolijk gedag. Oké, okay. maar nee. het, het wordt dus niet gewaardeerd wat je doet. Nee. Jullie typeren een aantal. De hoofdstukken hebben allemaal een naam: de zoon, de strafpleiter, de stylist. Nou, noem maar op. Een aantal uh, typeringen van de man. Toen ik het had gelezen, dacht ik: ja, wie is hij nou echt? He? Want al die al die dingen dat onderbouwen jullie. Maar wie de man nou echt is, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Weet jij het? Nou, volgens mij is de combinatie van al die factoren die wij noemen... hij, hij is ijdel, hij is slim, hij heeft uh, charisma. In de rechtszaal, als hij binnenkomt, gebeurt er wat. Hij, hij komt met goede juridische argumenten. Maar de andere, hij weet mensen gerust te stellen. Als je die mensen die over hem klagen zegt... van nee, toen we bij hem kwamen, hadden we echt gevoeld... het kwam helemaal goed. Maar vervolgens kwam het niet goed. Nee. Ik denk dat hij ook een korte interesse soms heeft. Want je, je, wat, je, wat je ook doet in dat jullie ook doen in het boek is het beeld van dat hij een ongelooflijk goede en succesvolle advocaat is, altijd in alle zaken. Dat wordt ook echt wel veranderd. Ik, ik krijg nu niet meer het idee van als ik iets heel ergs heb gedaan moet ik hem bellen. Je gaat hem niet bellen. Nou nee, <lacht> nee, want dat, dat beeld, dat klopt niet. Schrijf nou. jullie. Of nee, voor, voor, voor, als, als, hij, als hij zich echt voor je inzet, heb je weer een hele goede advocaat. Ja, maar dat doet hij niet altijd, blijkbaar. Maar dat doet hij niet maar altijd, kan je dat niet met hem afspreken? Ik, ik wil jou als advocaat, maar dan ook echt jou? Of kan je dat soort afspraken niet maken? Jawel, ik denk dat je dan, nou, kijk, voor sommige kleren, zoals sommigen zeggen... Voor ze... Elisabeth zou hij dat wel doen. <laughs> nou, <laughs> als vrouw misschien. <laughs> maar ik kan die korte interesse spannen. <laughs> ja. zou ik zeggen. Ja, dat duurt toch ja. nooit <laughs> zo lang. Zo'n rechtshaak is, zo met een paar <laughs> maanden toch we wel bekeken. Wat ja. <laughs> ja. maakt het nou fascinerend voor jou zelf... Nou, de, gewoon überhaupt hoe hij aan de ene kant... hoe hij opereert in, uh, in een rechtszaal... en hoe hij mensen zover krijgt dat ze hem ook altijd geloven. Ik bedoel, als hij kritisch geïnterviewd wordt in Paul en Witteman... en ze vragen hem, heeft u uh, uw kwitanties uh, vervalst? Dan zegt hij, nee, dat heb ik niet gedaan. En als je dan de mensen zelf ziet waar je dan op uh, bezoek bent... dan krijg je een ander verhaal. Mm. En er wordt dan niet doorgesproken. Er is toch een soort van macht van... Maar daar speelt toch ook onschuldig tot dat bewezen schuldig. Als hij ja. zegt nee dan zou je toch moeten aantonen dat hij het wel gedaan heeft. Ja, maar goed, wij gaan niet over één nacht ijs. We spreken natuurlijk zowel met, ja. uh, met de mensen die de klachten hebben gedaan. De klachten zijn toegewezen. Ja. Kijk, we hebben gesproken met medewerkers van het kantoor. En die mensen hebben daar gewerkt van, zeg over een periode van twaalf jaar. En wat die mensen beschrijven aan praktijk... namelijk dat uh, de stagiaires de dossiers moeten lezen, moeten voorbereiden. Daar is op zichzelf niets tegen, maar stagiaires moet je wel begeleiden. Ja. Zeker als ze net van de universiteit komen. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar wordt gezegd. Dus er is weinig tijd voor. Als je een goede, jonge, ijverige stagiair bent. En ja, dan heb je de kans van je leven. Daar op het kantoor. En dat zie je ook. Er zijn ja. mensen vandaan gekomen die heel goed zijn. En anderen hebben zich dat doodongelukkig ongelukkig, Het gaat goed. ook wel eens fout. Je beschrijft ook vrij, jullie beschrijven ook vrij uitgebreid zijn, zijn achtergrond. Zijn vader. Natuurlijk een ja. nogal aanwezige vader. Met ja. ook nog een oorlogstrauma. Is... Dat is misschien wel te simpel, maar is, is hoe hij is geworden... niet heel erg daardoor gestempeld? Is dat niet eigenlijk misschien ook een verklaring voor wie hij is? Ja, dat, dat zou te simpel zijn. Ik ben geen psycholoog. Maar je ziet wel uh, dat hij een richting ingeduwd is. Al zegt hij zelf natuurlijk dat hij niet die richting is ingeduwd. Aan de andere kant zegt hij dat je alles wil doen... Om je vader uh, ja, te plezieren, te behagen. Dat hij het goed heeft. Dat, ja, dat je iets goed kan maken van wat hem is aangedaan. En, ja, en zijn vader was ook heel erg aardig. Ik, bedoel, ik heb zijn vader ook heel vaak gesproken. En dat is een hele bijzondere man. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook heel dominant ja tegenover mij ja, wel, ja. ja. Zij, ja Zij, ook <laughs> voor zijn kinderen als ik je boek goed lees ja. Ik bedoel dat veel ja. ruimte was er nou ook weer niet om iets anders te gaan doen nee, de, de, de, al die kinderen zeggen dat inderdaad Aan en de ene kant zegt hij, hij was onze vriend maar aan de andere kant zegt de een van jij ja, dwong me met zijn ogen de andere zegt van ja als ik thuis kwam met lage cijfers dan uh, dat, het was nooit genoeg dan moest ik als ik een acht had moest ik minstens een tien halen weet je dat is dan minstens ja, ja. Okay. ja. maar ik, ik hoor toch als ik, ik hoor wel heel veel sfeer en, en, en nare man en zo. Maar wat is nou ik concreet een nare man. dat man. Hij... Nee, nee, dat, dat, maar dat sfeerbeeldje nee, hoor ik... Nee, nee, nee, ja, nee niet, ja. niet, niet, niet zozeer over jou, ja. maar over, gewoon in, in de laatste periode... de laatste weken uh, heel veel kritische tonen. Maar ik zie niet... Misschien Dat zit er allemaal ik in. Ja. Ja, ja, ik, het, uitvoerig... ik, het ook ik ga het ook onmiddellijk lezen. Ja. Zo ik zie het nu net voor het eerst. Dus. Ja, uitvoerig beschrijven wij ook de klachten. Wat, wat verder ook niet gedaan is. Hij gaat, kijk, hij zegt... Wij worden berist. Ik word berist en ik word van het tableau gegooid... omdat ik mijn punten niet heb gehaald. Dat is het beeld, min of meer, wat mm. hij overbrengt naar het publiek. Mm. En ja, naar zo'n uitzending... Naar die, dan heeft ook 51% van de mensen... heeft dan nog vertrouwen in hem. Ja. Ja. Is maar als je die ene klacht naar de andere hoort. Als je het uitgewerkt ziet, als je de uitspraken van het, uh, de raad leest... dan denk je toch van, ja, het zit ja. toch iets kom, anders. Kom, komt het weer goed? Kan hij, denk je, weer gewoon als advocaat gaan werken... En, en zijn praktijk voortzetten? Of is dit echt ook wel het einde van zijn beroepspraktijk? Hij heeft vele levens, hè. En uh, hij kan mooi schrijven. En hij uh, is een tv-persoonlijkheid, dus hij heeft meerdere levens... En ja, het zal wel moeilijk zijn, denk ik, als je geschrapt wordt van het tableau. Je kan ook bijvoorbeeld voor een jaar geschrapt worden. En dan, ja, dan loop je toch ook een deuk op. Ik heb nog één laatste vraag. Heeft u iets strafbaars gedaan? U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Ever heard like you van James Morrison? Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer. Vanmorgen was de presentatie van uw plannen voor de toekomst. Een van de opvallendste dingen is dat u vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de natuur. Als u wilt dat mensen zelf in de natuur aan de slag gaan. bedoelt u dan zoiets? Ik heb twee soorten gereedschap mee. De ene zegt van ik ga voor de iets dikkere boompjes, die moet de saagje meenemen. En voor degene die de hele kleine dunne boompjes heeft, die kan voor de schaar. Ja, ik. Nou, anders ja. zit je eruit binnen en er je weet ja, niet wat je ja. moet doen. Ja, ik wil ook niet voor de, de hele dag voor de tv zitten. Het is ook niet zo heel lekker weer, en anders zat je wel binnen. Ik vind het leuk om buiten te zijn. Ja, kinderen aan de slag met een cirkelzaag, dat lijkt me te gevaarlijk misschien. Zeker, zonder meer. Maar kerstbomen zagen, dat is een feest. Dat is... Uh, en, en dat raakt ook aan de kern van Sasbosbeer. Wij proberen uh, mensen en natuur te verbinden. En dan zijn dit soort voorbeelden. Ja, dit zijn er fantastische. Uh, ja, ja, iedereen kan bij u een kerstboom komen halen? Uh, nee, want zoveel hebben we er niet hoor. Oh. Maar uh, ik geloof dat waar deze opname was gemaakt. er 700 beschikbaar waren. En die dan binnen drie uur tijd ook weg zijn. Want die zijn gratis dan? Nee. Ah, daar moeten we voor betalen? Ja. ja. Maar, verre prijs. Oh, dat klinkt goedkoper. Ja. Nee, nee, niet. Wat doet de kerstboom bij u dan? Want uh, ik vind, vind uh, ze bij, in, in het, in, uh, bij de handel nogal duur op het moment. Ja, dat wisselt wat. Maar uh, we, we hebben ook plekken waar we uh, boompjes weg moeten. Hè, de, vanuit het onderhoud en uh, het beheer. En dan zijn ze wat goedkoper. En ik geloof dat je uh, uh, iets van dat uh, varieert tussen de 27 en de 20 euro... afhankelijk van de grootte. Nou, en dat moet je zelf zagen? Nou, je moet. Dat is juist een lol. De o, dan dus dat je, is de dan mag de je zelf zagen. Ik had, ik had net een gesprekje met een boswachter... en die zei van, dat was uh, ergens... Uh, uh, je in het Bos. en dan komen mensen uit Rotterdam met een familie om te zagen. Ja. En dat, dat gaat niet om die boom. Dat gaat over het buiten zijn. Dat gaat over het, het, het gevoel ja. letterlijk naar buiten. En daar Stasbos weer is van naar buiten. Maar nu ja. een nieuwe visie. Want u wilt ja. wat, dat wij zelf actiever worden bij Natuurbeheer. Wat mogen wij doen? Laat ik het dan zou vragen. Nou ja, wat we, waar we mee bezig zijn, dat is een, een nieuwe balans tussen wat wij noemen beschermen beleven en benutten. En beschermen, nou ja, dat staat voor ons uh, hè, als een huis. Ik bedoel, daar zijn we van. Het beleven, dat hoort ook helemaal bij stadsbosbeheer. Maar als je nou uh, ziet dat uh, de politiek zegt... van nou, wij hebben er wat minder geld voor over... maar mensen vinden het nog steeds belangrijk... dan wordt die component van benutten uh, uh, belangrijker voor ons... om die andere twee dingen, het beschermen en het beleven, overeind te houden. Maar hoe gaat, en daar u, hoe gaat u mij benutten? Nou, uh, als, ik kan u fantastische excursies in de aanbieding doen. We, we hebben onze grote vijf. Uh, en dat, uh, dat zijn excursies en dan betaal je uh, uh, goed verzorgd en goed begeleid. Iets van uh, tussen de 25 en de 35 euro uh, voor... En zo helpt u niet alleen uzelf, maar ook uh, Stanswolspeler. Maar wacht even, dan nou moet ik helpen en nog gaan betalen ook? Begrijp ik dat goed? Nee, oh, oh oké. Okay, nee, maar Thijs wil graag uh, iets huh? doen. Hij wil iets oh, in de natuur. Hij wil dan hij, maar ik dacht aan dat, aan dat de, de bedoeling ook was dat wij dingen ja, gingen doen. Zeker, wij, wij hebben zo'n 4000 vrijwilligers. Uh, en dat varieert van mensen die uh, uh, planten of dieren inventariseren... tot mensen die echt buiten ja. bezig zijn. Nee, met... vrijwilligers snap ik ook. Maar ik dacht dat u ons mensen ging inzetten... die niet per se vrijwilliger willen worden officieel... om de natuur te beheren. Klopt dat of niet? Die, niet als vrijwilliger, nee. nee dan, is er een, dan hebben we een misverstand. Oké, okay, dat... ik moet echt vrijwilliger worden en dan mag ik dingen voor u doen. Ja. Het is niet zo dat ik een keer op een zaterdag kan komen harken... en dat ik dan haardhout meekrijg. Uh, we hebben mogelijkheden om uh, uh, uh, hardhout te, te, te kopen. Uh, zeg ja, te maar. kopen dan weer. Ik wil daarvoor werken. Mag dat ook? Die, die variant kennen we nog niet. Maar de, de ruil, hè, bedoel, als het wat oplevert... Uh, um, tenminste wat het oplevert, wat het kost, ja, dat zou uh, zeer te doen zijn. Maar we praten echt over andere bedragen. De overheid zegt van... Uh, we zien graag dat je ongeveer hetzelfde blijft blijf doen, hè? dat je in stand houdt wat je hebt, maar we hebben er zo'n nou, ruim 20 miljoen minder voor over, en ja. dat haal ik niet met uh, als jij... Uh, een keer hout uh, komt hakken. Hoeveel kan, mensen kan, moeten jullie? Mikken jullie dus wel een beetje op de klassieke vrijwilliger die een lange termijn verband met jullie aangaat, en dan nou ja een aantal zaterdagen in het jaar komt? Of zeg even een beetje wat uh, Thijs uh, waar hij uh, op mikt nee. van nou, de incidenteel, mensen gewoon een, een, een dag komen ze en dan krijgen ze wat mee enzovoort. Nee, maar, uh, wat mij betreft gaat dat vooral over het, uh, het creëren van een band met de natuur. Mm -hmm. Dat gaat niet over de continuïteit van de, van, van de organisatie... Mm -hmm. en de activiteiten die je biedt. Uh, iedereen is bij in de trein van Stadsbosbeheer hartelijk welkom om te wandelen ja. en te fietsen. Maar... maar als je wat meer wilt als je wat meer uh, vraagt, ja, dan uh, kost het wat. Ja, maar u gaat wel praten met de manege om voor elkaar te krijgen... dat de mensen die paardrijden zelf de, de ruitenpaden uh, onderhouden. Maar dan is het een zeer welbegrepen eigenbelang. Een uh, voorbeeld, uh, we hebben vijf manege's op de Veluwe... en die hebben belang om hun klanten uh, mooie buitenritten te bieden... en die onderhouden de paden in de terreinen die wij beheren. Zonder vrijwilliger te worden bij Stadsbosbeheer? Ja, die, do die doen dat gewoon uit nogmaals welbegrepen... en uh, En doen ze dat nu al of moeten ze dat meer gaan doen? Dat doen ze nu al, tot ons groot genoegen. Eh, en als er minder overheidsgeld is voor dit soort dingen. dan helpt het enorm als voorzieningen als ruiterpaden, mountainbikepaden. Hè. We zijn in gesprek met de Nederlandse Fiets- en Tour-Unie. om dat ook veel meer gestalte te geven. Maar er moeten mensen die op zaterdag midden, midden mountainbiken. één zaterdag in de twee maanden moeten ze die paden gaan onderhouden. Ja, okay. hoeveel, hoeveel mensen moet u, moet u ontslaan? Hoeveel moet u bezuinigen? Nou, we ontslaan niemand. We, we hebben gezegd. We gaan hoeveel mensen natuurlijk... moeten er weg? 200. Oh ja. Van Duizend. Ja, ja. Dus u moet ook wel? Ja, er is gewoon minder geld beschikbaar. Dus uh, die realiteit is er. Alleen, die is niet hopeloos. Omdat wij denken dat als je het intelligent aanpakt... en ook, laten we niet vergeten, uh, zeer recent onderzoek... 90% van Nederlanders vindt natuur van belang. En ze vinden, ze hebben er ook nog wat voor over. Dat is uh, wat uh, mij optimistisch maakt over de toekomst. Ja, dus u wilt dat mensen zelf die paden gaan onderhouden. Op welke manier gaat u nog meer geld verdienen? Iets met duurzame energie, las ik. Ja. Gaat u doen? Uh, Nederland heeft een uh, hele ambitieuze agenda op het gebied van duurzame energie. En wij willen daar een bijdrage aan leveren door inzet van biomassa, uh, uh, hout, uh, hout uh, gras. Een uh, mooi voorbeeld is dat we met SolidPack bezig zijn om van gras graskarton te maken. Dus van een afvalproduct een uh, bruikbaar uh, product. En dat verkoopt u dan gewoon? Ja, dat verkoopt solidpack dan vooral. He, bedoel, wij hebben het gras, wij hebben een gezamenlijke, we zullen een gezamenlijke bv oprichten. Uh, maar dan gaat het dus van een afvalstof. Want wij betalen geld om gras kwijt te raken. Wat, uh, dat moet je storten. Dat bespaart u dan. En dat besparen we. En bovendien hopen we dat het karton ook nog wat waard is. Ja. Nou, als voorbeeld is, is, vind ik een mooi voorbeeld van kostenpost naar ja, winst. In, in allerlei opzichten. En dan ja. vooral ook maatschappelijke winst. Omdat je... U zit er echt positief in. U denkt dat u hier goed uit gaat komen. Uit ja. die bezuiniging van 20 miljoen. Ja. ja. En dat was vanaf dag 1 dat u het zag staan in het regeerrekord? Ja. Dan hadden ze ook wel 40 miljoen kunnen intekenen. Nee. Doe 80. Nee, er zijn grenzen. Maar, u werkt oh, natuurlijk wel bij grenzen. een organisatie die al heel lang gewend is... om gewoon geld van de overheid te krijgen. Ik kan me ja. voorstellen dat het binnen de organisatie nog wel even een klusje is... om het ja, van elkaar te krijgen. Ja, bijzondere van Stadsbosbeheer is... we hebben een jaaromzet van 150 miljoen. En daar verdienen we nu al 60 miljoen zelf van. Dus het gaat... Van 60 naar meer en niet van nul naar iets. En als je van nul naar iets gaat, dan ben ik het helemaal met je eens. Dan is dat veel ingewikkelder dan wanneer je al behoorlijke ervaringen hebt. We verkopen elk jaar uit de bossen die wij beheren... komt zo'n 300.000 kubieke meter hout. En dat is een derde van de Nederlandse productie. nou Daar proberen we wat meer van te maken door het verstandig te beheren. Mijn vader is vroeger ooit eens bekeurd geweest omdat hij een dennenboom omzaagde. <laughs> nu mag het. Kan hij terughalen met ja. ja. ja. geld. Bos ja. Ja. Maar wel tegen een prijs. Hè. Ach, de ja. tegen een prijs. Ja, nu niet de, boete, ja. niet de boete, maar nu is het de kostprijs. Goed, wij gaan uh, naar het nieuws van half drie. En daarna gaan we praten met Karl Hammer. Hij heeft een uh, grote schat voor u in de aanbieding. Het enige is dat u nog even de code moet kraken. Eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Advocaat Bram Moscovits heeft van de Raad van Discipline in Amsterdam een waarschuwing gekregen wegens belediging van een rechter. Hij heeft de grenzen van de vrijheid van meningsuiting van de advocaat overschreden, zegt de raad. In de Telegraaf had Moscovits onder meer gezegd dat rechter Van Oosten tijdens de zaak tegen PVV-leider Wilders bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat. Minister Dijsselbloem steunt plannen om het bankentoezicht in Europa te beperken tot grote banken. En gaat daarbij om banken met een balanstotaal van meer dan 30 miljard. De Europese ministers van Financiën praten er later vandaag over. PVV-kamerlid Fleur Agema leidt aan de ernstige zenuwaandoening MS. Dat heeft ze haar collega's in de Tweede Kamer verteld. In de zomer lag ze enkele dagen in het ziekenhuis, maar nu gaat het goed met haar. Ze kan gewoon haar werk doen. Het geplande outletwinkelcentrum Blijzo langs de A12 bij Zoetermeer is van de baan. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben het bouwplan afgekeurd. Het outletcentrum had plaats moeten bieden aan 20.000 vierkante meter winkelruimte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de anwb verkeersinformatie. Op de A16, Belgische grens richting Rotterdam, staat tussen de knooppunten Galder en Prinsenveel 2 kilometer. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort, staat tussen knooppunten Rijnse en Afrit en Dolder 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Karel Hammer. Hij is al negen jaar op zoek naar een nazi-schat waarvan de code in een muziekstuk verborgen zou zitten. Filosoof Govert Buis is er ook. Met hem gaan we praten over de vraag of er sprake is van een headset tegen de Australische DJ's die een gevoelige grap uithaalden. Chris Kalder van Staatsbosbeheer is hier en Marjanne Huske. Ze schreef een boek samen met Harry Lensink over advocaat Bram Moskvitsch. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website ditisdedag.nu. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart-wit. Ja, De publieke verontwaardiging over de grap die twee Australische dj's... met een verpleegkundige uithaalde... die betrokken was bij de zorg voor de vrouw van Prins Harry, Kate Middleton, is groot. In onze rubriek Zwart-wit over een actueel moreel dilemma... zit hier over een tafel politiek eh, filosoof Govert Buis. En dit gebeurde er. Yeah, could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh yes, yeah. just hold on. Um... Thank you. What about this, then? Good morning, Mum. This is uh... Hello. I'm just after my granddaughter Kate. I want to see how her little tummy bug is going. Mummy, she's sleeping at the moment, and she has had an uneventful night. But they're all yes. okay. Everything's all right. Yes, she's she's she's quite stable at the moment. She hasn't had any retching with me. Shattered, heartbroken. If we had any idea that something like this could be even possible to happen, no harm was intended on on Jacinta or the other nurse or Kate. We are so sorry that this has happened to them. Ja, twee uh, dj's doen zich voor als de opa en oma van Kate Middleton. Uh, die ligt in een ziekenhuis, die bellen op hoe is het met uh, Kate. En die krijgen dan uh, iemand aan de lijn die dat netjes vertelt. En daarna heeft uh, een van die dames zelfmoord gepleegd. Uh, en vervolgens worden we ook nog de huilende dj's die hun excuus aanboden voor wat er allemaal gebeurd is. Ja, Govert, een, een, een goede grap die ontzettend fout is afgelopen. Moeten we het zo samenvatten? Ja, zo moet je het samenvatten. Uh, dus uh, je kunt zeggen van... zijn die dj's nou schuldig op enige wijze? Dat worden ze nu heel erg worden Ze worden de, de, de Zwarte Piet toegespeeld. Nou, ik denk dat ze op geen enkele wijze... verantwoordelijk kunnen worden gehouden... voor iemand die op een dergelijke wijze reageert... op inderdaad een, een grap. En je kunt wel allerlei vragen hebben van kun je deze grap nu nog doen, zeker in Engeland... waar momenteel natuurlijk zo de discussie is... over de hele rol van de pers. Ook ten aanzien van het Koningshuis natuurlijk al sinds de dood van uh, Diana. Maar ook ja, de ja, jij zegt, de Engelse DJ's zouden hier net iets langer over nagedacht. Ik denk dat die ongetwijfeld langer nagedacht zouden hebben. En zich dus denken van hier wandelen we onze handen niet aan. Of ze zouden het... En dat had, je, dat had ook het Australische uh, station ervoor kunnen kiezen... om een soort van nieuwsitem van te maken... hoe makkelijk het eigenlijk is om door te dringen... telefonisch tot ja. uh, en het niet, niet direct uit te zenden... Kijk, er is wel echt nagedacht: wil men het uitzenden ja of nee? Dus het was niet live. Men heeft Ze hebben het echt en besloten. besloten van dit, dit zenden we wel uit. Dus het is niet helemaal een. Uh, ja, de, het, het oorspronkelijke idee was een spontane grap. Uh, maar er is vervolgens wel over nagedacht. Uh, zenden we dit uit, ja of nee? Maar als je er goed over maar... nagedacht hebt, dan is het ook weer raar om achteraf toch nog je excuus te gaan aanbieden, toch? Ja, maar dat heeft ook. Ja, dus. Uh, de, de, de, uh, kijk, de, de hele publieke verontwaardiging. Dus het, uh, het, uh, de radiozender die moet dat ook een beetje managen. Ze hebben nu besloten dat de. Uh, uh, advertentieinkomsten, reclameinkomsten... Uh, rond het programma voor de komende weken tot het eind van het jaar. Die zullen naar de familie gaan, het om de dag van 4 ton gaat. Uh, dat is allemaal ja, natuurlijk om een beetje... Uh, de, ja, om uh, damage control te doen. Maar ik vind dat eigenlijk niet, niet, niet terecht. In de zin. Dan, dan beken je toch een soort van schuld ja. die, die je gewoon reëel niet hebt. Ja, maar het uh, ene is en wel een gevolg van het andere, kan je dat wel zeggen? Als die dj's niet gebeld zouden hebben... zou die mevrouw geen zelfmoord gepleegd hebben, vermoedelijk. Ja, maar dan, dan nog. Uh, je kunt niet. Het is onmogelijk. Je moet, als je een bepaald risico neemt. dan moet je ook een in inschatten. van wat mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. Nou, in geen enkel scenario zou dit denkbaar zijn. Nee. Uh, en uh, kijk, het kan zijn dat je natuurlijk net iemand treft die ja, misschien in een labiele situatie zich bevindt. Hoe is er op haar werk zelf gereageerd? Ja, het zit de ziekenhuisdirecteur entkent, dat heb ik zegt, van, dat horen zegt, zeggen, wij hebben achteraan gestaan van, steeds. Wij hebben, ja, maar je, ze zal misschien toch, dat weet je allemaal niet. Ze zal aangesproken zijn, misschien was er al wat over haar functie. Je weet niet de alle, alle, alle, alle, alle, alle ins en outs daaromheen. Dus om alle schuld bij de, bij de dj's te leggen, dat uh, vind ik volstrekt uh, buiten de orde. Ja, ze konden ook en, bijna niet anders dan hun Dat aan. moest. Dat moesten je natuurlijk doen. Dat moest je, natuurlijk doen. En, uh, dat, en je bent natuurlijk geschokt. Omdat je toch, er is natuurlijk wel een bepaald... kausaal ja, verband. Uh, ja, maar, maar dat had je nooit kunnen overzien. Ik sta dus geen... keer weer... als ik met 120 over de snelweg mm -hmm. ga... en ik rijd iemand aan... En, en die komt overlijden, dan is dat ook zo'n drama. Dat, dat, ik, ik, ik, ik trek de parallel even met... het nooit bedoeld hebben ja. van deze schade. En dan kun je in, in, in de persoonlijke zin... Naar die mensen toe zou ik zeker mijn excuus natuurlijk uitbidden. Ja, maar om uh, nou helemaal uh, ja. in de media te huilen, voor die, die directeur die moet huilen, want die heeft als eindredactie gezegd: gaat maar uitzenden. De directeur van die Australische Ik En dat, ik ook, dat ook, ook het ziekenhuis zelf wel degelijk blaam betreft, dat men kennelijk niet. Uh, ook de eigen, het eigen personeel heeft geïnstrueerd van jongens we hebben hier iemand uit de koninkl kon koninkl koninklijke familie liggen uh, daar moeten we heel veel zoveel mee omgaan waarschijnlijk waarom, waarom mag ik dus... niet van de koninklijke familie weten hoe dat vrouwtje zich voelt ik vind het <lacht> zo'n onzin op nee, het, het risico af dat ik republikeins klink zou ik gewoon zeggen van nou leuke grap nee, het en we uh, weten hoe het met prinses ja, maar het gaat om dat elk mens zeker een lid van de koninklijke familie maar elk mens heeft heeft recht op de bescherming van de, van de ja, persoonlijke levensfeer. Waar. En dat iemand dus onder, kijk, onder valse voorwenselen... Hè, net als met een verborgen camera en zo... Hè, die, onder valse voorwenselen dring je toe tot die persoonlijke levensfeer. Uh, en dat mag natuurlijk formeel ja, niet. Okay, goed, dat kun je vervolgens goed. achteraf wel doen. zeggen van hè, dus Als je een opname met een verborgen camera maakt... dan vraag je vervolgens aan de mensen toestemming... mogen we dit uitzenden? Als ja. mensen een beetje gevoel voor humor zeggen, ze zeggen... nou ja, vooruit, eigenlijk toch wel heel leuk, doe maar. Want zo zou je uh, ook een goede grap moeten reageren eigenlijk? Zo zou je het formeel moeten doen. Ik denk ja, dus dat, ik zou dat graag uh, zeggen... Formeel hadden ze had het natuurlijk toestemming moeten vragen aan de betreffende personen. Mogen we dit uitzenden? Uh, ja, ja, dat antwoord je antwoord aan, was we zeker we zeggen, dat ja, je dit <laughs> Maar, maar dan, dan, had ja. je, dan had je wel degelijk nog een nieuwsitem gehad namelijk dat je zegt ja. van nou we zijn doorgedrongen tot enzovoort. En, ja, maar en dat is iets uh, anders. dus dat dan had je en dan had je dus in die zin dat ook dat ook het uh, journalistieke waarde. Ja, want Mel, ja. Huske, jij vindt wel dat het te ver gaan zijn? Nou ja, kijk, als je undercover ergens naar binnen gaat... dan doe je dat om een reden. En als je dat doet alleen maar om een grap te maken... nou, ja, nee, dat, zo zit ik niet in elkaar. Misschien ben ik dan een beetje saai. In Nederland doen jullie dat niet? Nee, niet onder valse vlag. Dan nee. doe ik er maar wat langer over. Ja, ja, maar tegelijkertijd zeg je ook niet... deze dj's zijn schuldig aan de dood van deze mevrouw? Nee, dat gaat wel een beetje heel ver. Ja. Zo ver kan je dan ja. uh, toch weer niet gaan. Nee. Kunnen, kunnen we er iets van leren, Govert? Of is het een, een, een dramatisch incident uh, wat nou eenmaal af en toe gebeurt? Ja, het is, een, het, is een, het is een dramatisch incident. Wat je ervan kunt leren, die discussie is natuurlijk al volop gaande. Uh, en dat, maar dat, heeft, dat staat, moet eigenlijk even loskoppelen van het feit dat iemand op grond daarvan uh, zelfmoord pleegt. Maar de hele discussie over wat de pers wel en niet kan doen. En wat de media wel niet kunnen doen ten aanzien van de, van de persoonlijke levensfeer van, uh, van mensen. Hmm. En uh, nou ja, daar hebben in, ze in, in Engeland natuurlijk net een heel uh, debat met uh, uh, de... Uh, hoe heet die ook? News dag? of White uh, right, right, Honorable Chief Justice uh, Lord uh, Lievesen gehad. Hè? Die prachtige aanduidingen, allemaal. Uh, maar die met een rapport komt om, om te zeggen: van ja, er moet minimaal zelfregulatie plaatsvinden. De pers is erg uh, veel, veel steviger. Want je hebt eigenlijk één, alles in orde in de samenleving gecontroleerd, behalve één sector. Dat is namelijk de pers. Ja. Die heel weinig aan zelfreflectie doet. Ja. En uh, dat blijft voortdurend het geval. Hè? Zo, wij zijn al de vijfde commissie sinds de Tweede Wereldoorlog die over de pers. En voortdurend. Dus en dat het gaat nu door, waarschijnlijk hè? toch is iets in van Anders geregeld dan in het Engels. Laatste vraag. Ja. Nou, wat ik weet, kijk, heb je hier, hoe heet dat, uh, voor de pers uh, waar je een klachten kunt indienen. Maar die, die wil de, de, de Raad voor de journalistiek, journalistiek. die zichzelf nu wil opheffen. omdat ze zeggen we hebben eigenlijk te weinig in de melk te brokkelen. Uh, en uh, ik zou, dat, dat, dat zou ik op zich heel jammer vinden. En ik denk wel degelijk dat er ook, ook verantwoordingsmechanismen moeten zijn. waar ook de pers ter verantwoording kan worden geroepen voor wat ze doen.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 The mm -hmm. Out of the dream Out of the sky Into my heart In de crowd. Tom Petty. Al negen jaar lang zoekt onderzoeksjournalist Cal Hammer naar een natieschat aan de hand van een stuk bladmuziek. En daarin zit dan een code. En die schat die heeft hij nog steeds niet gevonden. En vandaag maakt hij dus de code openbaar, zodat we allemaal mee kunnen zoeken, Cal Hammer. Want dat is toch het idee, hè? dat wij met z'n allen dan uiteindelijk ja. toch kunnen ontdekken waar die schat zou kunnen liggen. Ja, we zijn zeven uh, jaar bezig geweest. We hebben het document op een haar gevuld. 80 tot 85 procent hebben we ontleed. Ergens missen we iets. We zien het niet meer. En toen dachten we, weet je wat, we gaan het uh, publiek zetten. Het is mede ingegeven door het feit dat in uh, november in Engeland... Ik weet niet of je dat verhaal hebt meegekregen. Er was een postduif gevonden. Ja. Met een kokertje in een schoorsteen. Aan, in een schoorsteen, inderdaad, ja. met een kokertje aan zijn poot. Daar kwamen ze ook niet uit. Een vergelijkbare code. Was ook uit de oorlog. En toen, juist, was ook uit de oorlog. En toen hebben ze dat bij het publiek ingebracht. En daar kwam heel veel respons op. En toen dachten we... Dat gaan we ook doen. Maar ik snap het nu al niet meer. Er is muziek uit mm -hmm. de nazi-tijd. Ja. U zegt, daar moet een geheime code in zitten. Ja. Waarom? Waarom denkt u dat? Nou, We hebben een muziekstuk uit... Uh, Geef het even door. <laughs> ja. Ja, dat heet De Marche en Promptu. Ja. En dat lijkt een gewoon notenschrift. Totdat je het heel nauwkeurig bestudeert. En dan zie je kleine runetekentjes erin ja. staan verborgen. We hebben het online gezet, ook met cirkeltjes eromheen. Zodat je kan zien wat, zodat het, je is. Kan zien wat het is. En maar belangrijker, en dat viel als eerste op, er staat getypte tekst in. En in het oorspronkelijke stuk zit geen tekst. Zit erbij, tekst. het oorspronkelijke stuk? Ja. ja, het oorspronkelijke stuk zit erbij in jullie handen. In het oorspronkelijke stuk, het is een pianostuk voor vier handen. Daar zit geen tekst nee. in om te zingen. Ja, dan, dan, dan kan je ook zeggen, er zitten rare tekentjes in. Maar waarom zou dat een geheime code zijn? Ja, maar wacht even. Laten we dan eerst even vragen. Okay. Hoe komt u eraan? Goed. Uh, ik was bezig met een onderzoek naar een kunstroof in België. Een van de meest bizarre kunstroof uit de geschiedenis. Een diefstal van het Lam gods in een kathedraal in Gent. Mm -hmm. Tijdens dat onderzoek kwam ik op een receptie. Daar sprak ik iemand. En op een receptie praat je met elkaar. En die zei, nou dan heb ik ook nog wel een leuk verhaal voor je... Um, nou hij gaf aan: als nou, ik heb een document en daarin staat een code verwerkt, en dat komt uit de nazi-tijd en dat gaat over vooral de diamanten van Hitler. Ja, dat zou een schat zijn van Hitler, Hitler die is verstopt of ergens begraven in Beijen. Dat klinkt, ja. en dan denk ik: ja, we hadden ooit ook de dagboeken van Hitler ja. en we, we hebben wel meer van die documenten. Ja, ja, ja, ja, ja. Achteraf, dat dacht u waarschijnlijk ook. Nou, ik, ja, ik ben een, uh, ik heb 30 jaar ervaring uh, in de media, ben 10 jaar actief als onderzoeksjournalist. En het eerste wat je doet is heel kritisch kijken naar... ga ik gebruikt worden? Word ik ja. voor een karretje gespannen? Welke wat is rare Duitser duim? is wat van plan? Ja. Uh, nou, mijn eerste gedachte was ook bij deze man. Als je over de nazi-tijd begint, dan ga ik eerst eens kijken... van wat voor toon sla je aan? Uh, ben jij potentiële holocaustontkenner? Ben jij een extremist? Wat, wat is die, waarom praat je met mij? Wat wil je van me? Er ja. is altijd een reden. Mm -hmm. Elk, elke handeling heeft een reden. Uh, dus toen ik, dat, toen ik over dat document te horen kreeg, dacht ik... nou, het eerste wat we gaan doen, hè, denk aan de dagboeken van Hitler... die een vervalsing waren, dit document helemaal uitpluizen. Papierstructuur, uh, uh, noem maar op, de typografie, de inkt, et cetera. We hebben toen gekeken, van: kunnen we de inkt laten analyseren, chemisch? Eerste stap. En Dat bleek een probleem, want het enige wat je kunt doen... is een tijdsraam voor, hm. van die inkt krijgen. Ja. Maar kon u vaststellen, want los van al die details, ja. al die technische <laughs> dingen... kon u vaststellen dat het inderdaad uit de tijd komt, ja. in ieder geval uit de oorlog komt? Ja, we weten in ieder geval zeker dat het papier, de papiersoort, uh, komt, het, uit die tijd komt. We weten zeker dat de typografie, het slag van de, van de typemachine en de letters, de doordruk, dat dat authentiek is. Hm. Dat kun je ook vergelijken met oudere machines. Um, al die punten... Dat behalve het chemische, wat ons ook niet verder zou helpen... Nee. hebben we allemaal gecontroleerd. Okay, maar Jan Husker, jij bent ook onderzoeksjournalist op ja. een iets ander terrein. Maar stel nou dat iemand jou dit aanbood, wat ging jij dan doen? Ah, ik ben amuzikaal, dus <lacht> ik zou er geen noten kunnen lezen. Nee. Nee. Maar ja, je wil toch... Kijk, je denkt dan, als je dat papier hebt... Ja, papier kan er zijn. En je kan een typemachine hebben. Dus dan kan je toch ja. nog zo'n velletje papier vervalsen. Ja, ja. ja behalve dat... Dat, ja, daar zijn dan mensen gespecialiseerd in. Dat, de, dat de, de, de lettertype... en de doorslag... van een bepaalde machine moet komen. Dat is heel eigen in het in, in land mm. Die hebben een eigen systeem. Een eigen doordruk. En een model, vanaf de, ja, ik zal geen namen noemen... maar vanaf de jaren 60... Zijn die, zijn die hamerslagen veel lichter ja. geworden. Dus maar moet je, maar echt wat je een bedoelt... Hele, had, antieke had het hebben. ook net na de oorlog gemaakt had mm. kunnen worden. Nou, dat is ons probleem bij die, ja. met die inktverificatie. Wij krijgen een raamwerk tussen 1940 en 1960... Ja, dat dat, daar kan ik niks mee. En zelfs bij benen. een NV zouden ze dat niet nauwkeurig kunnen doen. Nee, omdat. Kijk, de, de inkt in die tijd werd niet elk jaar, zou ik maar zeggen, in een nieuwe chemische samenstelling. Hm. Gewoon goed was goed genoeg. Dus dat werd jaren gebruikt. Het pas in de jaren zestig, Wanneer dingen moderner werden, kreeg je andere samenstellingen. Dus die, dat type inkt is in een hele lange periode gebruikt. Ja, dan... Kun je niet goed, op een gegeven moment heeft u voor uzelf besloten: ik ga erin geloven. Was dat een bewuste? Echt, of Hoe is ik, dat gegaan? Ik, ik, ik, ging ervan, ik kon aannemen dat het document, ook uit de informatie die ik heb... We praten nu bijna een jaar verder, zijn we al na, eerste, na de eerste introductie... Ik kon ervan uitgaan dat het document met een aan grenzende waarschijnlijkheid echt was. Hm. Dat betekent dat je moet gaan kijken van nou, wat staat er dan in? Ja. En wat, wat kan ik eruit pulken? Dus dan ga je, er staan runetekens in verwerkt. Dan ga je zitten kijken, wat betekenen die runetekens? Nou, niet te gedetailleerd, maar er zijn verschillende runenalfabetten. Nou, dan voelde welk alfabet is hier gebruikt. Dus toen dacht ik, ik moet het omdraaien. Ik moet in plaats van gelijk in de code duiken... moet ik naar de achtergronden gaan kijken... van de mensen die deze code gemaakt hebben. Ja, dus u bent heel veel informatie gaan verzamelen? Ik ben... Uh, ik heb bij... Uh, ik, Anderhalf jaar bijna bij de uh, National Archives microfilms opgevraagd in de Koninklijke Bibliotheek. Echt kilometers film en, en documenten. Het is allemaal documenten op kleine dingetjes. Zitten doorkijken, lezen, lezen. Denkt lezen. Denkt u dat u die lezen. schat mag houden of zo als u hem vindt? <laughs> nee, het is, het is de uitkijk. Het gaat mij niet eens meer om de schat. Het gaat mij, wat ik eigenlijk, dat goud, dat, dat dat geloof ik al Ja, allemaal. want wat is het, die schat? Hoe, hoe, hoe weet u wel dat het ja, om een schat ja, gaat, gaat en niet, ja, om, nou, niet ja. om, een, om een verzameling bommen of zo uh, de ja. Tweede ja. Wereldoorlog? Uh, Goed. Uh, dan toch even dan naar het, het begin. Het is grondsteek dat er ja. dan uh, heel ja. andere dingen ja. gebeuren ja. Dan, dan u dacht. Toch even, even naar het hm? begin. Nou, dat is een terechte hm? opmerking. Ja. Je, de, de, de informatie die wij door het verleden te rechercheren konden naar boven halen... Hm. was, en dat is ook onder meer met Gerard Aalders, de historicus van Niot. destijds het NIOT... Uh, uh, allemaal goed doorgesproken geweest van wat is waarschijnlijk en wat is geloofwaardig... En uh, daaruit kwam naar voren dat er sprake was, ook uit de runeschrift, van een terreurgroep die heette Werwolf. En Werwolf werd aan het eind van de oorlog opgericht om na de oorlog bij een verloren strijd nog aanslagen te kunnen plegen. Dat moest gefinancierd worden en dat kon niet met geld, want geld was niks waard. Dus wat deden ze, te doen gebruikelijk, met goud en edelstenen. En daarvoor was dit bedoeld. Hm. Nou, het is nooit bij Werwolf aangekomen, dat weten we ook... want Werwolf is vrij kort al na de oorlog opgedoekt geweest. Dus dat het ergens moest liggen en dat het geen bommen... maar dat het waarde-objecten waren, mm -hmm. dat was duidelijk. Ja. En dan is natuurlijk vervolgens de vraag, waar dan? U bent zelf al zo, ook zo ver gegaan... dat u met uw schepje eh, ja. ergens in Duitsland of op verschillende plaatsen verschillende bent gaan graven. Half, ja. half Duitsland Tot is toe van uw familie... die ook wel eens ergens anders naartoe op vakantie ja, ja, wilde, Maar u heeft tot nu toe nog niet... We hebben het helemaal kunnen, eh, en ook hier weer... Als je, dat, dat is ook waarom die achtergrond zo belangrijk was. Een klein voorbeeldje, als ik het woord festival zeg... dan denken jullie aan feest of popfestival of iets dergelijks. Maar iemand die mij heel goed kent en mijn achtergronden kent... die weet dat festival een bar is waar ik als jongen gewerkt heb. Dus het is een plaats. Hm. Dus door de, betrokkenen, door de achtergrond van de betrokkenen te gaan uitpluizen... kon ik ontdekken waar de waarschijnlijkheid ja. kon zijn. En dat gaan spiegelen op het document. En uiteindelijk, om dat in te korten, we kwamen we bij een plaatsje Mittenwald... En iedereen die dat document uh, uh, downloadt bij ons, die kan het ook zien. Bij het plaatsje Mittenwad, waar omheen drie punten liggen... op het document zijn dat drie blokjes, met een tekst daarboven... en dat komt precies overeen op de kaart... Uh, met die locatie in Duitsland sterker nog, er is een geschiedenis van Martin Boorman, de secretaris van Hitler en anderen... in die regio. Hm. Nou, en nu wordt het heel erg interessant. Ja, ja, Ik kan me ook wel voorstellen, als mensen u horen... en ik heb dat zelf eigenlijk ook wel een beetje te denken... ja, die man is gewoon een beetje de weg kwijt, hoor. Ja. Hij is een beetje de weg kwijtgeraakt in een, in een heel spannend document... en een prachtig verhaal, maar ja. heeft het nog iets met de realiteit te maken? Nou ja, dat, dat zou je inderdaad... Uh, ik... De weg kwijt in zoverre dat ik het spoor bijstand ja, ja. maar, maar, maar dan wat betreft de, de, de kaart. Nee. Okay, Mag ik dan okay. nog één vraag stellen, want ja. u ziet dus hier, die tekentjes. Ik wil best geloven dat die echt zijn. Ja. U vertelt dat verhaal over uh, dat, dat die weerwolf waar het misschien al ja. geld zou moeten zijn. Hoe weet u dat dit met dat te maken heeft? Ja, uit, uit de research die wij hebben... Uh, uit de herkomst van het document, de bron van het materiaal... maar ja, nogmaals, dan, dan, dan, we, hebben er, we hebben iets van 270 pagina's gedocumenteerd... in een boek moeten samenvatten, omdat het zo... het is zeven jaar, dus dat kan ik niet op de radio in 30 Leid. seconden uitleggen. Leid. Als wij dit document rechercheren, de herkomst, het bronnenmateriaal... en vervolgens kijken naar de waarschijnlijkheid ervan... dan kom je tot de conclusie, ja. dit moet eigenlijk wel echt zijn. En het spoor kwijt zijn betekent alleen... Je kunt het niet vinden, de code. Maar ja. daar, zet nu de nu. wisdom of the crowd. En nu zet het nu ja. op internet ja. en dan mag degene die het kraakt, die mag ja. de schat ook ja, Op codebrekers.nl hebben we al het originele materiaal gezet. Daar kun je het downloaden in hoge resolutie. Heel schepjes. <laughs> ja. Nou, ja, ja, al, kijk je al je van het van Staat Bosbeen. Ja, ja. ja. ja, die ja gaat, dat het niet hier is. Ja. Dat is dan uh, helaas voor jou, Chris. Ja, nee. Maar ja. u, hoeft, u hoeft niet de schat zelf te hebben. ze hoeven het niet aan u te geven. Nee, het een, wat ik wil is de oplossing. En dat is ook eh, oplossing. Want we hebben nu... Uh, heb, nogmaals, ik doe dit niet alleen. Dus als zou ik het, uh, het spoorbijster zijn. We zitten hier met historici en andere mensen ook achter. Zijn dat allemaal spoorbijster dan? Ja, goed, er ja. zijn 15 mensen het spoorbijster. Dat wordt wat ongeloofwaardig. Dan krijgen we dus een situatie van... wij denken dat er op een gegeven moment nog één vraag onbeantwoord is. En misschien is het een schaker, een kruiswoordpuzzelaar of iemand die inderdaad muziek... Die, die dat document ziet bij ons in hoge resolutie... en die zegt, jonge dom, dat je dat en dat nou niet gezien hebt. Okay. Dat is waar we op hopen. Het is bijna ja. tijd voor het nieuws van drie uur. Straks scheelt Youssef Asgari en Appelteur. Youssef, goedemiddag. Goedemiddag. Waar vind jij je over op? Nou, ik had uh, afgelopen tijd een kop gezien in de krant... Scheids krijgt les in zelfverdediging En dat is dé oplossing van Ahmed Badoet. En ik denk dat het een zinloze oplossing is. En daar wil ik straks met hem over uh, gaan hebben. En het gaat over het geweld op uh, het voetbalveld, hè? Ja, nalading van het uh, schoppartij tegen ja. die grensrechter ja. die uh, helaas dood is gegaan. Ja. We spreken hier zo opnieuw en we praten dan ook met Eline Verhoef... die Egypte met haar man verliet en definitief naar Nederland terugkeerde. Hartelijk dank aan uh, Chris Kalder van Staatsbosbeheer. Maar Jan die schreef een boek over Bram Moskwit. Krijgt hij het nog teruggestuurd? Uh, van tevoren heb we hem ook vragen gesteld. Oh, dus hij heeft het al? Nee, hij heeft het niet. Oh, En Karel Hammer, ook u hartelijk dank uh, voor uw aanwezigheid hier. Tijd voor het nieuws van drie uur.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 Resultaat geld. Dit is Radio 1.